Het is 11 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Syrië zijn mogelijk al 12 Belgische jongeren om het leven gekomen. Dat zegt journalist Christus Stoop van het weekblad Knak. Hij baseert zich op gesprekken met vertegenwoordigers van de Belgische moslimgemeenschap, rebellen aan de Turks-Syrische grens en teruggekeerde jongeren in Brussel. Volgens de Stoop zijn er mogelijk enkele honderden Belgische jongeren in Syrië. De meesten zijn van Marokkaanse afkomst, vertrekken op eigen initiatief en zijn opvallend jong. De jongsten zijn 15 of 16 jaar oud. Volgens De Stoop is er onder de teruggekeerde strijders een grote kans op radicalisering. ING komt opnieuw met een storing. ING-internetbankieren, iDeal en de mobiele ING-app zijn beperkt beschikbaar. Dat meldt de bank via Twitter. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De politie heeft in Utrecht, Almere en Oosterhout invallen gedaan in verband met een onderzoek naar mensenhandel. Bij de actie werden zeven auto's, een vuurwapen, geld en administratie in beslag genomen. Er waren minstens 120 politiemensen bij betrokken. Drie mensen zijn aangehouden op verdenking van het mogelijk maken van mensenhandel.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 121 bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan hadden vorig jaar hun brandveiligheid niet op orde. Dat komt neer op zo'n 36 procent van de betrokken bedrijven, blijkt uit een rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport. Welke bedrijven dat zijn staat niet in het rapport. Volgens de inspectie moeten bij veel bedrijven brandbeveiligingsinstallaties worden aangepast. De vijf leden van de raad van bestuur van de Rabobank krijgen over 2012 geen bonus uitgekeerd. De bank vindt het niet gepast om variabele beloningen uit te keren over een jaar waarin klant en bank veel last hadden van economische tegenwind. Vorig jaar kregen de topbestuurders wel 200.000 euro extra bijgeschreven, maar dat had volgens de bank betrekking op prestaties in 2011.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 Het weer, het wordt nu op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer wat regen vallen. Het koelt af naar 4 graden. Morgen wordt het 8 of 9 graden, ook met af en toe regen. Vanaf vrijdag knapt het weer dan weer langzaam iets op. Dit was het NOS Journaal. Now boarding.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 Binnen zit Mieke van der Wey. Op de melk- en vla-pakken van Albert Heijn staan topstukken van het Rijksmuseum afgebeeld. Ontbijten met het melkmeisje van Vermeer. Ze schenkt zo de melkjebord in. Alweer zo'n goede PR-actie van Wim Pijbes. Dat is nog eens kunst, letterlijk met de paplepel naar binnen gieten. Hartelijk welkom bij Met oog op Morgen. Zometeen spreek ik Rob Soudsberg, correspondent in Italië. Want Bersani en Berlusconi zitten nu toch bij elkaar aan tafel... om uit de impasse te komen. En verder contact met Gerbers van der A. Hij zit in Mali en daar zijn de eerste Franse troepen vertrokken. Veel mensen hebben hun lidmaatschap van natuurmonumenten opgezegd. toen ze hoorden dat een schaapsherder was gepasseerd ten gunste van een herderloze kudde. Is er nog toekomst voor het herderschap? Zometeen spreek ik met een schaapherder. Koningin zal er zijn, Willem-Alexander en Maxima. En morgen bestaat het concertgebouworkest precies 125 jaar. En dat wordt gevierd. Zometeen twee leden van dat orkest hier aan tafel. Hoe is het om dag in dag uit in deze biotoop te leven? En om vijf voor twaalf zetten we het drama van Sylvie van der Vaart... die haar ex-man Rafael in de armen van haar beste vriendin terugzag... in een literair historisch perspectief. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 9 april. De autoriteit Financiële Markten bemoeit zich nu ook met de grote storingen bij ING en het online betalingssysteem Ideal. En de AFM is kritisch. De banken vertelden veel te laat wat er nu eigenlijk aan de hand was. Afgelopen vrijdag hoorden we eigenlijk pas tegen een uur of acht wat er nou precies gebeurd was. Dat vind ik echt uren te laat. Volgens de banken was niet eerder duidelijk dat het om een DDoS-aanval ging. Maar dat gelooft de AFM niet. Ik denk dat ze dat dik voor acht uur wisten. Wat de reden dan wel was om klanten zo lang in het ongewisse te laten... weet de AFM niet. Maar een idee heeft de autoriteit wel. Het hangt ook samen met het feit dat het vervelend is slecht nieuws te vertellen. Het uh, uh, makkelijker is om te vertellen dat je het nu opgelost hebt. Uh, en toch is dat geen goede raadgever. De banken vinden dat de communicatie over storingen niet alleen hun verantwoordelijkheid is. Ook de overheid en de AFM hebben een taak, vindt de Vereniging van Banken. Cybercrime is een onderwerp van nationale veiligheid. We moeten ons gezamenlijk wapenen tegen dit soort aanvallen... en dus ook gezamenlijk kijken wat we doen aan de communicatie daarover. Naast de discussie over wie, wat, wanneer communiceert... is er ook een discussie over de betrouwbaarheid van ideaal en internetbankieren. De AFM vindt dat de banken beter werk moeten leveren. Extra waarborgen gelijk er wel nodig. En minister Dijsselbloem van Financiën ziet er wel wat in... om met de banken een prestatiecontract af te sluiten. In andere sectoren gebeurt dat immers ook. Die vraag van uh, wat is nou eigenlijk de betrouwbaarheid die we vereisen van systemen... of het nou in het openbaar vervoer is elektriciteitsleverantie, waar we vergelijkbare afspraken hebben... of betalingsverkeer. Ik vind dat niet, uh, geen verkeerde benadering. Een Nederlander die terechtstaat wegens landverraad, dat hoor je niet zo vaak. Maar vandaag eiste de officier van justitie 15 jaar cel... tegen een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor u zit de grootste Nederlandse spion uit de recente geschiedenis... De man van 61 zou jarenlang voor de Russen hebben gespioneerd... en allerlei staatsgeheimen hebben doorgespeeld. Het gaat om geheime documenten op het terrein van de Europese Unie en de NAVO. Het gaat om politieke en om militaire documenten. Het is duidelijk dat dat soort documenten natuurlijk niet in verkeerde handen moeten vallen. Op landverraad staat een maximaal levenslang. Maar zo'n eis vond het OM vandaag niet nodig. We denken dat het herhalingsgevaar afwezig is in deze zaak. Hij is inmiddels ontmaskerd als spion. Zal niet opnieuw door de Russen worden ingeschakeld. Daarnaast een man op leeftijd. 15 jaar zitten is voor wat hij gedaan heeft precies goed. Maar wat valt er hier te halen? Is Nederland voor de Russen interessant genoeg om te bespioneren? Ja, zegt deze Ruslanddeskundige deskundige van Klingendaal. Rusland loopt eigenlijk achter qua technologie en dan kan je natuurlijk zelf zaken ontwikkelen he, met research en development. Dat kost heel veel geld, maar als het op deze manier, uh, laten we zeggen, gratis of tegen een lagere prijs kan verkrijgen, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Ik zei het net al even, meer dan twintig jaar liep herder Chris Grinwis met zijn schapen over de Veluwe. Maar na deze week komt het daar een einde aan. Natuurmonumenten koos na een aanbesteding voor een goedkopere schaapskudde. En Grinwis... Is kwaad. Het gaat uiteindelijk over de centen. Wat ze dus hun vertellen wat ze in het terrein willen? en Welke graasdruk ze op specifieke onderdelen willen hebben? Kan ik dat gewoon leveren? Daar ben ik toch vakman voor. Als je niet voor Jan Hof van 25 jaar in het vak. Hoe moet het nu verder met u? Wij hebben geen geld meer. De schapen gaan gewoon uh, naar de slager toe van de week. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Het zijn aardsrivalen, maar toch zaten ze vanavond met elkaar om tafel. Pier Luigi Bersani en Silvio Berlusconi. En dat alles om de formatie van een kabinet in Italië los te trekken. Goedenavond, Rob Zoutberg. Is Rob Zoutberg daar? Dat hoop ik eigenlijk. Ja, de lijn havert. Ja, daar he? is Rob. Ja, hoor je me, Rob? Je hoort me nu via de telefoon? Of ja, hoe hoor je me? Ik hoor je. Goed. Rob Zoutberg, je zit al in de uitzending... Ja, ik hoor je. Ja. Ja, okay. ja, goed. goed, vertel maar eens even. Hoe lang hebben die twee met elkaar gesproken? Nou, Ze hebben het wel een uur met elkaar uitgehouden, de heren vanavond. Het was een beetje een moedje, kan je zeggen. Want het was op aandringen van president Napolitano... die de partijen echt gedwongen heeft om aan de tafel te gaan zitten. Ook de andere politieke formaties zullen eraan moeten geloven. Het kwam ook een beetje als verrassing vandaag... Maar daar zaten de heren toch uh, uh, ineens uh, aan de tafel. Je moet er ook meteen bij voorstellen... Hè? het zijn echt twee uh, politieke dinosaurussen die mm -hmm. daar tegenover elkaar zitten. We kennen natuurlijk Berlusconi al heel lang drie keer premier van Italië geweest. Maar Bessani gaat gewoon ook al sinds 1994 mee, hoor. Was toen al regiopresident, werd daarna drie keer minister. Dus het zijn echt twee dino's die tegenover elkaar zaten... En tot Ieders verrassing kwam ze er zelfs redelijk positief uit. Oh, nou ja, je, je kan je natuurlijk afvragen of het niet een maand eerder had gekund... net na de verkiezingen. Ja, nou goed, iedereen krapt zich hier natuurlijk achter het, achter het hoofd... waarom dit allemaal zo lang duurt. Hè. En terwijl we hier aan het praten zijn... is er ook een soort bezetting van de Vijf Sterren Beweging... van Grillo aan de gang in de Senaat... die ook aandringt dat er eindelijk eens wat gebeurt... en dat er eindelijk wat meer duidelijkheid komt... Maar goed, ja, het duurt maar en het duurt, maar partijen komen nu wel bij elkaar. Want, wat er natuurlijk meespeelt, er dient een ander probleem zich aan. De president Napolitano, zijn termijn die zit er 15 mei, dat is volgende maand op. En vanaf volgende maand moeten de partijen het met elkaar eens gaan worden... wie de nieuwe president wordt van Italië. En dat is nu de voornaamste zaak hier geworden. Ja, heb je enig idee of ze verder zijn gekomen in het lostrekken van deze vastgeroeste boel? Nou ja, ze, ze hebben elkaar uh, goed in de ogen gekeken. En uh, ze, hebben, ze zijn onmiddellijk naar buiten gekomen. En hebben gezegd: we hebben nog geen namen tegen elkaar genoemd. Maar het is wel duidelijk: het gaat nu in Italië in eerste instantie. Hè, zo zijn we eigenlijk ook weer een stap terug. Niet om het vormen van een regering, maar de vraag wie de nieuwe president van Italië wordt. En daarna kunnen pas weer alle volgende stappen gemaakt worden. Goed, en wat jij zei, die Beppe Klein. Gaat plieden. lekker snel. He? Ja, gaat lekker snel. Oké, okay, dankjewel Rob Zoutbergen. We goed. houden dit in de gaten, hoor, die formatie. Ja. Goed, we gaan verder met de krant. En de krant vanmorgen, Mariel Hageman. Vakbond Abfacabo FNV regelt extra demonstranten aan de poort... om ervoor te zorgen dat de acties groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. In het Nederlands Dagblad geeft de bond toe dat ook medewerkers worden ingezet. De afgelopen tijd roerde de bond zich met enige regelmaat. Er zijn al maanden acties bij een Amsterdamse zorginstelling... er waren stakingen bij Albert Heijn... en de bond maakt zich op voor acties bij gevangenissen. Werkgevers vermoeden dat die acties vooral zijn gericht op meer aandacht... en het binnenhalen van nieuwe leden. Albert Heijn zegt dat bij de recente stakingen bij de distributiecentra... ook kaderleden en sympathisanten waren. Ook is er discussie over het aantal stakers... Albert Heijn telde er 100, FNV-bondgenoten 700. Collega vakbond CNV zegt dat de schatting van Albert Heijn dichter bij de waarheid ligt. Opnieuw maakt een land met een dreigende bankencrisis zich op voor de gang naar Brussel. Volgens de Telegraaf zit Slovenië diep in de panari en moet er snel actie worden ondernomen. De banken in het land kampen met een toename van slechte leningen die waarschijnlijk niet worden afgelost. De regering van Slovenië heeft tot nu toe volgehouden dat ze dit jaar geen steun nodig heeft. Maar de Telegraaf denkt dat dit een achterhaalde stelling is. Het overheidstekort is spectaculair gestegen en het land moet een steeds hogere rente betalen om nog aan geld te komen. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil met collega's in andere landen maximale druk uitoefenen op kranten die gegevens hebben over de belastingvlucht van vermogenden naar belastingparadijzen. Ook trouw die in Nederland over de gegevens beschikt moet volgens Wekers zijn verantwoordelijkheid tonen. In de verklaring zegt de hoofdredactie van Trouw dat de krant het maatschappelijk belang een warm hart toedraagt. Maar, zegt de hoofdredactie, het internationale onderzoek door een netwerk van tientallen journalisten in 46 landen is nog in volle gang. De krant heeft bovendien toegang gekregen tot deze bronnen onder voorwaarde dat die niet aan derden worden gegeven. En zo besluit de hoofdredactie de verklaring. Trouw is goed voor haar handtekening. Werkgevers die denken dat ze geen personeel in dienst hebben... omdat ze werken met zogenoemde payrollers... kunnen van een koude kermis thuiskomen. De Volkskrant concludeert dat op basis van een uitspraak... van de kantonrechter in Almelo. Die bepaalde dat ingehuurde krachten bij de gemeente Enschede... in feite ambtenaar zijn en daarom niet zomaar kunnen worden ontslagen. Er zijn inmiddels 150.000 mensen in dienst van zo'n payrollbedrijf. Ze werken vervolgens voor een ander bedrijf... en worden als het ware uitgeleend. Tot nu toe konden die werkgevers makkelijk van de payrollers af, omdat ze niet de juridische werkgevers zijn. Een Hoogleraar Arbeidsrecht verwacht in de Volkskrant... dat de uitspraak van de kantonrechter verstrekkende gevolgen kan hebben. Metro schrijft dat de kans niet erg groot is... dat banken veel klanten kwijtraken door de recente storingen. Wie vandaag op sociale media als Twitter en Facebook zocht... op de termen ING en overstappen, kreeg weliswaar veel hit. Maar Nederlanders blijven uiteindelijk toch gewoon bij hun eigen bank, blijkt het onderzoek. Ook als mensen ontevreden zijn over de diensten van een bank... verandert hooguit 2% van de klanten van een bank. De meeste mensen vinden het handig om alle diensten bij één bank te hebben. Daarnaast verwacht een meerderheid geen betere service bij een andere bank. En ook niet een beter product. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. One party, too.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 That Free. Toeke, het was dit van Raccoon. De eerste Franse militairen hebben Mali verlaten. Dat is eerder dan gepland. Frankrijk begon de gevechten tegen islamitische extremisten in januari. Gerbert van der A is journalist en Mali-kenner. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jij bent momenteel in Mali. Waar zit je? Ja, ik zit ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Timbuktu en ik ben onderweg naar Timbuktu, dus ik ben vandaag eigenlijk het gebied binnengereisd dat bezet werd gehouden door de extremisten ja, en, en waar nog steeds wel uh, ja, gevaar te duchten is van de extremisten. Um, dus ja, ik, ik, het was een beetje spannend, maar tot nu toe gaat alles goed. En ik, ik zit nu bij een, uh, een schooldirecteur, daar logeer ik. En ja, op de hele middag hebben we een beetje thee zitten drinken onder een uh, schaduwrijke boom uh, langs de straat. Nou, heerlijk. En ja, dat was heel gezellig. Ja, maar goed, uh, betekent dat vervroegde vertrek van die Fransen dat het goed gaat met die strijd in Mali? Ja, nou, ik, ik heb wel dat gevoel en met de mensen waar, waar ik vanmiddag uh, mee, mee praat, die, die zijn ook allemaal optimistisch gestemd. En ja, dat komt eigenlijk vooral omdat uh, er heel veel Afrikaanse militairen de afgelopen weken naar Mali zijn gekomen. En toen ik de afgelopen dagen vanuit de hoofdstad Bamako naar het noorden reed, ja, toen kwam ik ook voortdurend konvooien uh, tegen met uh, militairen uit Burkina Faso, uh, Benin... Uh, Guinee en, en die en, gaan uh, die fransen ja, vervangen. De, ja, die gaan in feite die fransen vervangen, want. En, en daar zijn die Malinese best wel blij mee, want ja, die weten dat hun eigen leger eh, ja, er echt een potje van heeft gemaakt. En ja, dan zijn ze ook echt met z'n allen. zijn ze ook echt hartgrondig eens van, ja, dat ze echt een heel slecht leger hebben. En dat er heel veel verbeterd moet worden aan het leger. En dat, het, dat ze heel veel training nodig hebben, want dat, ja, de Europese Unie gaat nu dan ook dat leger trainen. Maar ja, met, met steun van die Afrikanen. Dan, dan moet het wel lukken, de, denkt iedereen. Ja, er... dus iedereen is wel optimistisch dat het, dat het goed gaat komen. Ja, wordt er nog veel gevochten? Ja, je hebt telkens van die sporadische aanvallen van, uh, van, van fundamentalisten die zich dan in, ergens in de woestijn uh, ophouden. Dus vorig weekend had je in Timbuktu een, een aanval, een zelfmoordaanslag. Uh, en daarna kwamen er allerlei uh, strijders uh, s'avonds laat uh, de stad binnen. En, en toen is er wel twee dagen uh, gevochten. Um, nu is het rustig, begrijp ik, van, uh, van de mensen hier. Um, maar inderdaad, de kans bestaat dat dat soort dingen de komende weken, maanden, jaren ja, blijven voortduren. Dus dat je af en toe gewoon terreuraanslagen ja, maar... hebt. Maar goed, je beschreef net al dat jij nu rustig thee zat te drinken onder een, een grote mangoboom. Ja, ja, dus dat betekent dat dat gebied dat was eerder bezet is nu bevrijd. Mensen die, uh, zijn nu opgelucht. Ja, precies. En het leven gaat weer gang. Dus de mensen hier konden weer sigaretjes uh, roken. Want dat was uh, verboden door, uh, door die extremisten. En muziek luisteren mocht niet. Dus er was ook iemand die ging dan op zijn eens uh, viool... Uh, een soort privéconcert uh, voor, voor me geven. Dus ja, al alles, ja, alles kan weer. Wat, wat uh, een jaar lang, ja, deze stad, ongeveer een jaar geleden werd deze stad bezet. En ja, ja nu, nu is die bevrijd. Dus ja, iedereen is daar wel, wel ja. blij om. Maar goed, morgen ga je naar uh, Tim Boek toe hè. Daar, ja, hoop ja, ik. daar ja, is goed. ja maar goed, daar is veel strijd geleverd. Heb je wel het idee dat het veilig genoeg is om daar naartoe te gaan? Of zullen zich daar nog allerlei extremisten verborgen houden? Nee, nee, precies. Het is niet, niet helemaal veilig. En ik maak me er ook een beetje zor zorgen over. Dus ik vraag me dan ook heel vaak af van waarom doe ik dit? <laughs> maar um, ja, als ik met de Malinese praat, die zeggen allemaal van nee, het is veilig. En uh, ik rij morgen ook met iemand mee die in Timbuktu woont, een Malinees. Um, ja, en ja, die, die zegt van ja, nee, dat, dat, je hoeft je geen zorgen te maken. Maar als ik inderdaad met de Nederlandse ambassade spreek... Ja, die belde mij gisteren nog speciaal van, hé uh, hey Gerbert, zou je dit wel doen? En dus toen ging ik wel heel erg twijfelen, maar ja, je bent journalist of je bent het niet, Zo is dat. denk ik dan maar. Nee, nee, nog, nog even iets anders. En ik ken het gebied een beetje. Ja. Ja. Vandaag werd duidelijk dat president Hollande een tweede kameel krijgt van de Malinese regering. Hoe zit dat? Ja, er was een kameel cadeau gedaan en er gingen allerlei verhalen er rond dat hij gestolen was van een Touareg familie en vervolgens cadeau gedaan aan Hollanden. En, en nu is het nieuwe verhaal dat die kameel vervolgens is opgegeten door een of andere Mar Malinese familie. En uh, ja, terwijl die kameel eigenlijk bestemd was om getransporteerd te worden naar, uh, naar Frankrijk. Uh, ik weet niet wat de Hollande ermee wilde gaan doen, maar... Ja, nu, nu schijnt er een nieuwe kameel cadeau te zijn gedaan uh, aan, aan Hollande. Dus uh, die gaat dan waarschijnlijk in het vliegtuig of zo uh, ja. binnenkort. Dank je wel, uh, Gerbert. En wees voorzichtig als je morgen naar de uh, Timboek toe gaat. Ja, doe ik. Oké, okay, dank je wel. <middels> Speak up. You're in control. staying small. Notes right. Black white. Simple dress is not too tight. Oh, you don't speak up. Speak up. Don't hide your. Stay up all night, close the door, pace the floor, oh, you don't speak up, speak up. dit, van Janne Schra. Ze zijn er nog, mannen, of misschien ook wel vrouwen... die met een hond eh, en kudde schapen door het land voeren om te grazen. Maar het aantal zelfstandige herders is niet groot meer. Een stuk of vijftien houdt nog net het hoofd boven water. Maar hoe lang nog? Eén van hen dreigt bijvoorbeeld failliet te gaan. U hoorde het net in het nieuwsoverzicht... omdat het Natuurmonument hem heeft gepasseerd voor een opdracht. En zo zijn er meer voorbeelden. Goedenavond, Stijn Hilgers. Goedenavond. Oh, dag, u bent herder hè, in Moergestel. Ja, in Moegestel ook, maar in de Kempen. In de Kempen, want u, ja. u, u werkt op een verschillende plekken, begrijp ik. Dat klopt. Ja. Hoeveel schapen he, heeft u dan zowel onder uw hoede? Nou, ik, ik heb een schaapskudde die bestaat uit uh, 500 schapen. En daar horen ook nog vier uh, koeien bij en een stuk of 25 geiten. En die lopen ook mee, die koeien en die geiten? Alles loopt mee. <laughs> ja. En uh, doet u dit uh, uit idealisme of bent u hier ingerold? Beide. Er, het is eigenlijk een, een, een, een, een, een passie die me als hele jonge jongen eigenlijk is aankomen waaien. Waar ik een serieuze beroepskans in gezien heb. En waarin ik me ben gaan ontwikkelen. Ja, hoe komt zoiets je aanwaaien? Ja, dat is een goede vraag. Gewoon niet zo goed opletten op school en veel naar buiten kijken. Ja, <lacht> dan maar, komt het vanzelf voorbij. Dan komt vanzelf voorbij. Ja, ja, ja. Het idee om schaapsherder te worden. Want ik weet niet of u het al lang doet... Ik ben uh, inmiddels uh, 16 jaar actief uh, als schaapsherder. Ja. Ja. Als dat en... lang is, dat is ongeveer de helft van mijn leven. En de, ja, dat, de, u zegt, dat ik heb 500 schapen, zei u. Hè? Hebt u ja. nou met al die schapen een band? Dat kan, kan haast niet, hè? Nee, niet met allemaal, maar met een heel stel wel. Kijk, een schaapskudde, het is uh, je levensritme. Hè? Elke dag uh, ben je uren met die beesten uh, bezig. En je leven is daar heel erg mee verbonden. Uh, niet alleen met de beesten, maar ook de terreinen die je begraast. Uh, elke gang die je gaat met je schapen, die levert een bepaald effect op in een uh, ecologisch resultaat. Um, en de scha schapen die zijn daar als het ware een soort schakel in. We gebruiken die schaapskudden als een ecologische taxi. En daarmee grazen we kleine stukjes natuur die ooit deel uitmaakten van een veel groter geheel. Als het ware als een lint aan elkaar. En die, die dagelijkse routine die maakt dat je één wordt met je kudde, als het goed is. Ja, ja maar ik dacht dat het er altijd om ging om het heidenlandschap uh, ja, mooi te houden. En dat het daarom schapen moesten grazen. Is ja, klopt. Maar dat is natuurlijk. Ja, dat is in een hele kleine notendop, is dat natuurlijk het verhaal. Uh, het gaat om het uh, bewaren van de balans tussen uh, gras, heide en, uh, en verbossing. Ja. En daarbij spelen schapen ook een belangrijke rol... bij het verspreiden van zaden, sporenelementen ja. en bacteriën... die belangrijk zijn voor een goede bodemontwikkeling. Hè, zodat heide en, en alle andere soorten die op de heide voorkomen... of voor horen te komen, ook een kans krijgen om te leven. Ja, Dus u bent ook eigenlijk een soort bioloog geworden... Ecoloog, bioloog, Ecoloog, nou ja, zo'n zo stempel zou ik mezelf niet graag nee, opplakken. Ik u... ben gewoon schaapsherder, maar ik ben wel een moderne ondernemer. Dus ik zie wel welke dingen, mijn welke effecten, ecologische effecten mijn schapen uh, met, zich, met zich meebrengen. Ja. Dat, is mijn, dat is mijn product, als het ware, hè? ecologische meerwaarde. Ik snap het. En nou, no, over die band met die schapen. U zegt niet met allemaal, maar met sommigen wel. Ja, nou kijk, we hebben net de aflammerperiode achter de rug. Dat is een hele intensieve periode. Dan ben je soms wel, nou, 18 uh, gekke dagen ben je wel 20 uur uh, aan het werken. En alle schapen uh, passeren dan de revue. Uh, daar ben je dan heel intiem mee, want die krijgen dan een lam. Dat is altijd weer een spannend moment, ook al heb je er duizenden op de wereld gezet. En uh, dat maakt dat je favorieten hebt. Dat zijn de schapen waar alles makkelijk en vloeiend bij gaat... en die het helemaal zelfstandig kunnen. En er zijn ook rotzakken bij. Rotzak. Of, of moeilijker, of hoe je het ook Ja, maar noemen. die doen dat toch niet expres? Nee, die doen het niet expres. Nee, maar die, ja. krijgen wel, die krijgen wel niet de A-status, maar wel de B of de C-status. Ah. Ja, zo is het leven. We zijn eigenlijk heel erg racisten. Het is niet anders. <laughs> maar goed, uh, die, uh, die, die, er zijn nog, ik zei het, er zijn nog 15 headers ongeveer. Hè. Werken die allemaal op dezelfde manier, of niet? Heb je, nee, heb je nee, contact met een elkaar beetje, eigenlijk? Ja. Jawel, we hebben wel contact. Dus heel, dus, dus, uh, dat is ook een beetje het moeilijke. Kijk, uh, vijftien uh, verschillende rondtrekkende schaapskuddes... en 15 verschillende uh, kapiteins op het schip. Dus uh, iedereen uh, probeert wel uh, in dezelfde maat te lopen. Uh, maar er zitten inderdaad idealisten bij... en er zitten ook mensen bij die vooral begaan zijn met de, het vak, uh, de beesten... En, en, ja. en de tijd niet hebben om het uh, zakelijke tot in de puntjes geregeld te hebben. Nee, want daar wou ik het even over hebben, over dat geld. Verdient u nou genoeg of, of zegt u nou ik zak toch wel regelmatig onder een minimum? Uh, ja, wij zakken regelmatig onder het minimum. En hoe vangt u dat op? Met andere uh, dingen? Creatief ondernemen. Wat doet u dan? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, het, het groenbeer en het ecologisch beer Dat is normaal gesproken de, de, de, de, de hoofdmoot van wat we omzetten. Daarnaast doen we veel met toerisme. Dus dagjes mensen mee met de kudde. Lunches aanbieden. Nou, van alles. Streekproducten. Uh, educatie, dus er uh, komen bij mij 80 stagiaires die uh, een, een examen afleggen rondom uh, vruchtbaarheid en dracht. We, we, we produceren een schitterend lamsvleesproduct, Slow Food, ja? dus dat is met een stempeltje. Agropastoraal. Een, een van de weinige bedrijven in Nederland die zich zo kunnen en mogen noemen... Ja, want uh, ja, moet er dat zijn allemaal een... dingen die we moeten doen om de kop boven water te houden uh, ja. en die we ook graag willen doen, dus daar gaat het verder niet om. Maar... Nee, maar goed, er moeten dus ook uh, regelmatig natuurlijk een hoop uh, mannenlammetjes gewoon uh, hup naar de slagen. Ja, ja, ja. ja. Kijk, uh, wat de schaapsherder eigenlijk doet, is dat hij een, een, een kudde is, uh, schapen in stand houdt. En een kudde is heel dynamisch opgebouwd qua leeftijd. Er zijn jonge schapen en er zijn oude schapen. Sommige schapen moeten de kudde verlaten omdat ze de tanden verliezen of omdat er benen slecht zijn, omdat je het ze niet wil aandoen... om nog een keer een heel seizoen hm. elke maand uh, 30 kilometer te trekken over het asfalt. Uh, nou, noem het maar op. Plus, als je jonge lammetjes krijgt... Ja, de ene helft is een jongetje en de andere helft is een meisje. U zei het net al, die jongetjes... Daar hebben we er tien van nodig om er weer 300 uh, te, te maken. Dus die gaan de pan in. in, ja, ik weet het dus wel. Die, en ja. die zijn lekker, ja, dus natuurlijk. dat mag ook allemaal, dat is gewoon prima. Ja. Als je het maar verantwoord doet en met respect, en dat proberen wij te doen. En daarom is het voor ons moeilijker als voor een intensieve boer... die heel veel schapen heeft en heel veel grond en zijn eigen boerderij... en zijn eigen machines ja. Ja. enzovoort, en een bank die achter hem staat. De aanleiding dat wij met u praten is uw collega Chris Grinwis, kent u hem? Ik ken hem. Ja, hij is in conflict geraakt met natuurmonumenten... want die, die uh, natuurmonumenten heeft een bedrijf ingehuurd... dat schapen achter een afgesloten hek laat grazen, want dat is goedkoper. Ja, het is en, een schapenboer, daar heb ik het net al even ja, over. Precies, maar dat ziet u echt als een bedreiging? Ja, zeker. Want, ja. want als, dat nu, als dat nu in de toekomst steeds vaker gaat gebeuren... dan, uh, ja, dan, dan kunt u op een gegeven moment... Ja, uw staf wel aan de wil gaan. Dan, dan verliest het vak als het ware zijn potentie... He, want er zit namelijk in zo'n zo rondtrekkende schaapskudde... meer potentie dan een schaapskudde die uh, op een paar vierkante meter worden gehouden... en dan weer worden verplaatst naar het volgende vierkante metertje. Daarbij komt dat die schapen vaak ook veel intensiever gehouden moeten worden. Meer bestrijdingsmiddelen, meer ontwormingsmiddelen. En het zijn waarschijnlijk ook geen zeldzame huisdierrassen waar die mensen mee werken... maar gewoon intensieve schapenrassen die meer voor de kilo's aan lamsvlees staan te grazen dan voor het ecologisch resultaat. Dus u kunt zich de boosheid van uw collega Grünwis wel goed voorstellen? Ja, boosheid, frustratie mm -hmm. is het volgens mij veel meer. Want uh, ja, wij weten alle twee, Chris en ik, uh, hoe moeilijk het vak is... en hoe mooi het vak is. En dat willen we heel graag met heel veel mensen delen. En als je dat dan onmogelijk gemaakt wordt door een, ja, zoals hij het noemt, marktwerking... Ja, dan is dat heel frustrerend. En dat snap ik heel goed. Ja, Hebt u ook iets te maken met natuurmonument of niet? Uh, nou... Uh, ik zou het wel willen, maar nee. Nee. Nou ja, Staatsbosbeheer, uh, nee. De waterschappen, uh, nee. Gemeentes, nee. Nou, Misschien is dat een voordeel. Nou ja, dat, dat proberen wij dus te onderzoeken. Want hoe gaat dat dan? Hè? Krijg je een, een opdracht voor een bepaalde tijd? Is dat zo? Um, ja, normaal gesproken wel. Um, ik, ik heb zelf uh, ervaring op verschillende manieren met, uh, met jaarcontracten. En ik heb gewerkt onder uh, meerjarige contracten. En van wie uh, krijgt u die contracten dan? Uh, nou, bijvoorbeeld van een staatsbosbeheer of van een gemeente... of, uh, of een golfbaan, of dat kan van alles zijn. Ja. Uh, de, de, de, golfbaan? Oh. Ja, bijvoorbeeld een golfbaan met een, met een ecologisch beheerplan voor de baan. De ja. ruffs moeten daar ecologisch beheerd worden. En dan willen de heren graag hei ontwikkelen. Ja. Nou, maar... Wij zijn experts in het ontwikkelen van heidegebieden. Dus daar worden wij dan voor ingeschakeld. En kan je dat in één jaar voor elkaar krijgen? Niet? Of moet je daar meerdere in? Nee, ja. dat zijn dus de meerjarige plannen. Ja. Maar zo, zo zou het met natuurbeheerders ook moeten gaan. Maar die weten vaak niet uh, uh, uh, hoe lang ze op een subsidie kunnen teren. En die durven dan een meerjarige afspraak soms niet aan te gaan. En daarbij komt dat er momenteel ook erg veel concurrentie is in onze markt. Ja. Waarbij dus inderdaad slimme boeren zeggen van... hé, hey, maar hij kan mee zijn kudde. Ja. Daar kunnen wij ook mee in heksken. Ja. En dat is dus valse concurrentie. Ja. Hoe ziet u de toekomst? Wij eh, zien de toekomst eh, positief. Want oh, ja, kijk, ik, ik ben een schaapsherder en schapen eten gras. En zolang er gras groeit, kan ik mijn schapen in leven houden. En hoe ik mezelf dan in leven houden en mijn gezin... Dat is dan aan mij. En, uh, ja, ik vring me in rare bochten om, om schaapsherder te kunnen blijven. Zeg maar. ja. Desnoods ga ik een nachtdienst bijdraaien op de duur. Maar wij, het lukt ons nog aardig, hoor. Ja. U zou zich geen ander leven kunnen voorstellen? Nou, wel voorstellen, maar niet willen. Ja. Ik, ik, heb wel, ik heb heel veel dingen gedaan naast mijn schaapsherderspraktijken. Uh, <lacht> Zo, zoals... Oh, ik ben ook mensenherder geweest in de nachtopvang voor dak- en thuislozen, bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja, noem het maar op. Ik heb eigenlijk een beetje alles al wel gedaan. Ja. Maar ik heb altijd grote kudde schapen op de achtergrond gehad. En dat wil ik wel graag zo houden, ja. ja. En bent u wel eens bang dat de, dat specifieke werk van schaapsherder op termijn verdwijnt? Zodat het een uitstervend vak is? Nou, ik ben in mijn specifieke geval eerder bang voor dat mijn gezin me gaat verlaten. Omdat ze het niet aankunnen dat papa er nooit is, omdat hij of bij de schapen is. Of moet nou, veel? Nou, dan, maar dan moet u daar nodig wat aan doen, hoor. Hey, ja, de fabriek in. <laughs> nee, maar goed, het is, maar uw gezin zegt nou... papa is het maar bij de schapen nee, in Nee, maar Meeld. het is maar een voorbeeld. Oh. Ik, bedoel, <laughs> oh, gelukkig. ik leef me even in een Chris Grinwis. Ja, ook dat doet u. Goed, nou, ja. ik, ho ik hoop... Uh, ik begreep dus dat er nogal wat mensen... Le leden van natuurmonumenten uh, in het geweer zijn gekomen. Dus misschien dat ze op... Uh, ja, op andere gedachten gebracht kunnen worden op deze manier. Ik hoop het ook. Goed, in ieder geval, we hebben weer iets meer van u geleerd... over de problemen die op dit moment in uw branche uh, uh, zijn. Hartelijk dank. Bedankt daarvoor. voor de aandacht. Ja, ja, jawel. Dag. Dag. dag, Stijn Hilgers was dit Schaapsherder. Ja, we gaan zo meteen praten, of ik ga zo meteen praten... met twee leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Dat eh, bestaat 125 jaar, een hornist en een slagwerker. En daarom gaan we eerst even luisteren... naar een stuk uit de Tiende symfonie van Shostakovich. Helaas een uh, bij een stukje uh, later van de uh, Shostakowicz. Hartstikke mooi stuk uit Tiende Symfonie. Uh, de, uh, uh, jullie hebben daar allebei uh, in gespeeld? Ja. Hier, en wie was de dirigent hier? Maris Janssen. onze chef. Ja, ik heb hier bij mij zitten hoornist Sharon Sint-Oons... en slagwerker Herman Rieke... van het Koninklijke Concertgebouworkest. Orkest. Want morgen is er een jubileumconcert vanwege het 125-jarig bestaan. Nou ja, dat orkest dat is wereldberoemd natuurlijk. Maar is misschien toch nog weer bijzonder morgenavond? Uh, nou, laat ik met de Sharon beginnen. Nou, morgenavond is uh, onze, nou, we noemen het een sterrenjubileum. Er zijn een aantal ja. grote artiesten die, hebben, um, ja, die gaan samen met ons eigenlijk uh, feest maken morgenavond. Ja, Lang Lang geloof ik hè? en Lang, Lang Janine Jansen Janine en uh, Thomas Hemsen. En hebben jullie nou al veel gerepeteerd met hen? Uh, wij hebben vanochtend voor het eerst met Janine en Thomas gerepeteerd. En morgen komt Lang Lang. Ja, maar goed, dat is dan toch een hele bijzondere. En de koningin komt ook, hè? En Willem Alexander en Maxima. Uh, Herman, Rieke, wanneer uh, kwam, kwam u bij het orkest? Ik zit nu tien jaar vast in het orkest, ja. maar daarvoor heb ik al, had ik al twintig jaar zo af en toe en meer en meer meegespeeld ja. als extra speler, zeg maar. En het gaat niet vervelen. Sorry. Gaat het nooit vervelen? Gaat het nooit vervelen? Nee, het, het is, We zitten natuurlijk Altijd ook. Alleen maar dezelfde mensen, hè? Ja, maar we zitten natuurlijk ook in een omgeving die niet zo snel gaat vervelen. Denk ik, doordat alle voorwaarden voor ons nogal uh, erg goed zijn, ja? in de zin van uh, dat we een hele mooie zaal hebben om in te spelen, hm. dat we een, he, een heleboel collega's hebben die ontzettend gedreven en fantastisch uh, werk doen. Wat je wat je zelf ook inspireert constant. Ja. En ik denk dat als je het ergens vol Het is kan een houden, groot feest. Is het is het. Uh, is bij dat ook zo? Spelen? Ja, ik denk het wel. Mevrouw Sint oons is dat ook? Uh, is het er? is een groot feest. Ja. Of, natuurlijk hebben we ook onze. Hoe lang zit u er al bij? Ik zit uh, 32 jaar in het orkest. Jeetje, had u dat ooit gedacht, dat u daar zo lang bij zou zitten? Hoe is dat ooit gekomen? Want u komt uit Amerika oorspronkelijk. Ja, dat klopt. Ik heb uh, een deel van mijn studie hier uh, gedaan, in Amsterdam. En toen kwam de vacature bij het orkest. En uh, nou, ik heb alles op alles gezet om erin te komen. Is dat moeilijk? Uh, natuurlijk is het moeilijk. Er zijn een heleboel goede muzici in de wereld. En uh, je, moet geluk, je moet ook een beetje geluk hebben. Dat zo'n vacature komt. Dat je... Ja. ja, toch goed. Maar in destijds, toen u nog in Amerika zat... was u toen al bekend met dit orkest? Ja, zeker. Ja, we draaiden heel veel uit. Ja, in die tijd platen. natuurlijk LP's. Ja. Uh, toen ik studeerde. kwamen we bij elkaar met, met uh, studenten. En uh, nou, we vergeleken de Berliner Philharmonica... Concertgebouworkest, Chicago Symphony. Ja? ja. En dan, ah, dus dat was toen al een enorme, een enorme beroemde, beroemde orkest. Is natuurlijk eigenlijk altijd geweest. Moet altijd, je dan, ja. als je hier in het orkest komt, ook Nederlands leren praten? Want het zijn een, een heleboel nationaliteiten, maar... Uh, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Uh, er zijn weinig mensen die in het orkest komen... die niet op een gegeven moment Nederlands gaan, uh, gaan spreken. Maar ja. wor wordt dat ook echt als voorwaarde gesteld? Want ik kan me voorstellen dat ze denken... van ja, op die manier blijft het dan in ieder geval nog iets Nederlands houden. Want verder, ja... Wow. Nou, er wordt niet echt nee? een voorwaarde gesteld. Nee? Maar het gaat. De, en, de enige makke is eigenlijk dat wij Nederlanders eh, te makkelijk op Engels overschakelen als ja. mensen even niet begrijpendje aanstaan te kijken. En dat is misschien voor hun niet de ideale omgeving om eh, Nederlands te gaan leren. Maar ze krijgen vanuit het orkest altijd een cursus aangeboden. En ja, ja. er wordt echt wel, eh, we blijven wat dat betreft wel een Nederlandstalige organisatie. En die dirigenten? Ervan. Zo'n Maris Jansons? Maris Jansons is nee, niet nee, is er <ter>, niet mee bezig. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar moet je nou ook? Want, want jullie zitten allebei al heel lang bij. Moet je nou. Kan je ook de, het risico lopen dat ze op een gegeven moment zeggen, nou weet je wat, we vinden je toch niet meer zo goed. Ze moeten maar eens gaan. Natuurlijk, dat kan. Daarom moet je constant bezig zijn met je, met je eigen vak. Met, met, met al steeds maar weer. Uh, probeer je jezelf te verbeteren. Want het is, een, het is een, een rijdende trein, een sneltrein. En het dendert voort. En je moet zorgen dat je, dat je goed mee kan. Jonge muzici komen erin, die komen net van het conservatorium. Niveau is hoog. Ja. Je moet goed, uh, dat goed bij kunnen houden. Ja. Als, als, als u nou bijvoorbeeld uh, in een heleboel uh, verschillende opnames van zo'n zusterkooi zag horen. zou u dan meteen denken: van ja, dit is de concertgebouwkest? Kan je dat het, meteen horen? Ik heb het toch wel vaak, ja. Ja? Alhoewel ik altijd denk van ja, maar dat klopt vast niet, Dan ja, het ja. toch vaak. Kan ik er toch wel ergens aan horen. En waar kan je dat dan aan horen? Nou, ik, met slagwerk heb ik misschien iets makkelijker, omdat ik onze eigen instrumenten heel goed ken. Ja. Dus bijvoorbeeld vanmiddag luister ik naar de radio na en ik dacht ons orkest te horen. Maar zodra ik de tamboerijn Hoorde, dacht ik van nee, dat is niet onze orkest. Maar want... waar, hoe komt, wat, wat hoort u dan aan die tamboerijn? Ik tambourijn? hoor gewoon dat dat niet onze, een van onze tamboerijns is. Dat hoor ik gewoon aan het geluid van de, ja, in dit geval dan de schelletjes. Dat hadden wij niet. Maar hoort u dat dan aan, aan de, de, de toon van het instrument? Of aan de manier waarop het bespeeld nee, wordt? Nee, de klank van het instrument. Geldt dat voor u ook? Uh, de klank van het instrument, nou, de, ik zou het eerder horen aan de persoon zelf. Aan de individuele ja. muzikus. bijvoorbeeld bij eerste blazers, hoor je dat sneller. Want ik denk, dus dus, Marie Janssen is dan nu de dirigent, maar dus er wordt ook gewerkt met gasdirigenten en zo. Ik denk altijd, zo'n dirigent verandert dan toch ook weer de, de klank van het orkest, of is dat niet zo? Dat, is absoluut, zo. Dat ja. is absoluut zo. We hebben vorige week met Bernard Heiting gespeeld. En ja. door zijn uh, aanwezigheid, zijn bewegingen... De, je hoort het orkest veranderen onder zijn handen. En wat gebeurt er dan? Ik weet het ja. niet. Ja. <laughs> maar, Magisch? Je voelt het gebeuren, je hoort het gebeuren. Het uh, it is een combinatie, een soort wisselwerking... tussen een, een soort enorme goodwill vanuit het orkest omdat hij al naar zo naar oud en, en eerbiedwaardig is? Die, absoluut, dat is zo'n reputatie. En als hij daar staat met een broekner symfonie dat, ja, veel hoger <laughs> kom je niet. Maar doet iedereen dan extra zijn best, toch? Ik denk het. Maar als er ja. nou, staat er ook wel eens iemand voor... De, van wie u, u denkt, dat vind ik eigenlijk helemaal geen leuke persoon. Nou, wat er op het ogenblik veel gebeurt, is dat we... want we moeten ook aan de toekomst denken. En Bernard Heiting is toch al ver in de tachtig. Ja. Dus we moeten ook aan de toekomst denken. Dus er wordt veel gewerkt met... Er wordt veel rondgekeken en geluisterd naar nieuwe dirigenten. En die krijgen dan, als we denken dat ze eraan toe zijn... bij ons ook een kans ja. om te komen. En dat kan ook wel eens tegenvallen. Maar dan moet je toch de professionaliteit ja. op kunnen brengen om... Uh, maar dan klinkt het ook eens misschien toch minder mooi. Nou, of ja. in ieder geval anders, ja. ja. En dat, dat, ja. Waarschijnlijk, uh, hoor je ja, dat. Sharon, die knikt. Uh, is, is het te zwaar? Want jullie zitten op dit moment in, in volgens mij een... een een, een slopend toeneetje waarbij alle zesde con continenten wo worden aangedaan. Ja, dit is ja. ons jubileumjaar. Ja. Heel, we bestaan 125 jaar. Overigens, het concert van morgen is ja. niet eigenlijk ons jubileumdatum... maar de jubileumdatum van het concertgebouw zelf. En het orkest heeft straks op 3 november zijn okay. eigen Ja, dat moeten we wel goed uit elkaar houden. Die maar twee wij dingen. horen natuurlijk toch bij elkaar heel erg, dus mm. wat dat betreft... Uh, vieren we beide jubilea natuurlijk samen. Ja. Maar, uh, het, is zwaar. het is zwaar. Het is zwaar. We zitten dus in het jubileumjaar en het grote plan was, om of is, om uh, inderdaad het wereldtoernee, alle continenten spelen we, maar dat betekent voor ons veel meer -nee dagen dan normaal, uh, ja. wij normaal doen. En dat zeker in november gaan wij een hele maand op toernee, en dat zijn we toch niet meer gewend. En dat levert natuurlijk uh, de nodige complicaties met het thuisfront. En ook dat je lang van huis bent, dat levert het zeker op. Nou, op dit moment kunnen we daar een beetje van meegenieten. Hè? De AVRO zendt een, een soort reality soap hè? eigenlijk uit rondom dat uh, orkest. Het is een beetje een, een, een klein dorp. Een collega die zei het is een klein dorp. Liefdesrelaties van alles gebeurt er. Hè? Vertel Klopt. daar eens wat over. Uh, over de liefdesrelaties? Nou ja, bijvoorbeeld. Nee. <laughs> nou, je moet je voorstellen: mensen komen in het orkest meestal tussen uh, hun twintigste, de 20 twintig of 30 jaar. En dan blijven ze meestal 30, 35, 40 jaar in het orkest. Dus dat, je, je groeit met elkaar op, je trekt met elkaar op op tournee, je maakt ontzettend veel dingen mee doordat je ook veel op reis gaat met elkaar. Dus dat, ja, je krijgt uh, relaties, je krijgt ruzies... je krijgt alles wat in een gemeenschap gebeurt... gebeurt daar natuurlijk omdat je steeds samen op dat ene podium zit. Je zit niet afzonderlijk in een kantoortje of zo. Je zit samen op dat podium. Maar is dat ook wel eens lastig dan? Stel dat je bijvoorbeeld net uh, je relatie verbroken hebt... en dan dus moet je toch samen mooi spelen. Ja, Lijkt dat kan dat natuurlijk uh, best ingewikkeld zijn. Ja. Uh, uh, ik denk dat... Uh, dat toch uiteindelijk het concert, uh, de, de muziek, uh, je, je daar wel in helpt... om, de, uh, ook om, om daar overheen te stappen, over de, dat soort... Uh, hè? Het begin van een concert is toch een soort moment... waarop je een soort schakelen omzet van... ja, maar nu gaat het gewoon over de muziek. Ja. En nu ja. zit ik niet meer met die collega naast me... die vanmorgen nog dit en dat. Ja. Dat vergeet je op zo'n moment ja. en dan... De tijd staat ook stil op een, op een concert of er gebeurt ook iets mee. En met dat soort zorgen, nee. die gaan aan de kant op zo'n moment. Ja, maar goed, lijkt me best wel eens lastig. Dat ja. kan. Ik vind het ontzettend lief dat jullie gekomen zijn, want morgen is het dus weer een, een, een zware avond. Moet je daar nog, nog iets voor studeren of zit het nou wel allemaal in je hoofd? Nou, het is een heel, uh, heel zwaar programma deze week met heel veel muziek. Ja. Dus morgenochtend zitten we ook in het concertgebouw uh, te repeteren met iedereen en iedereen heeft zo'n pak muziek... die ze thuis ook <laughs> allemaal <laughs> moet uh, okay. instuderen. Ja. En het heeft ook nog de complicatie... dat het ook nog weer een televisieopname is... Ah, waardoor ja. weer licht uh, in de nou. zaal hangt. En al die Goed. morgenavond is het ook op televisie. Dus dat is ervan. extra complicaties. Ik snap maar... het. Ik ga afscheid van jullie nemen. Dank jullie wel Herman, Rieken en Sharon Sint-Oons. En heel veel plezier morgenavond. Dank je wel. Sinking like stones, all that we fall for Homes, places we've grown, all of us are done. As we've grown Coldplay met Don't Panic. Het is 5 voor 12. Ja, een liefdesgeschiedenis. Sylvie, weg bij Raphaël. Sylvie wordt getroost en bijgestaan door hartvriendin Sabia. En dan krijgt diezelfde Sabia een relatie met Raphaël. Goedenavond, literatuur Jeroen Vullings van Vrij Nederland. Hoi. Ja, het lijkt wel een klassieke liefdesgeschiedenis uit de wereldliteratuur. Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Hè. Ja. Het is uh, helemaal het, uh, het trist. Het is de vraag of zij dat kennen natuurlijk. Maar het is helemaal het van een isolde verhaal. Koning Mark erbij. Of als je het iets moderner wilt houden, Lancelot, Guinevere, Koning Arthur. Oh ja. Gewoon, Keltische legenda uit de middeleeuwen. Ja. Alles doet eraan denken. Een oerthema in de literatuur, kortom? Een oerthema in de literatuur. En uh, ja. Uh, uh, uh, uh, het komt daarin op neer dat, uh, dat de man. Van, een, uh, althans, de, de vrouw van, uh, van, uh, gaat met de beste vriend van haar mannen vandoor. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En het mooie eraan is eigenlijk dat het uh, anders dan Helena van Troje of uh, wat hebben we nog meer, Othello... dat het ook een heel positief verhaal is. Want die mensen zijn ongelooflijk bevriend. En die vriendschap overwint eigenlijk. En dat lijkt enorm op wat deze betrokkenen in dit uh, drama, wil ik het niet noemen... elkaar nu toewensen. Allemaal het beste, er is geen jaloezie. Ze ja. willen voor elkaars kinderen zorgen. Ja. En ja... Dus ik herken er echt een archetypisch uh, verhaal in. Ja. Ja, als je... Sorry. En zijn er ook nog uh, boeken van jonge datum waar zo'n vergelijkbare geschiedenis in Ja, uiteraard in dat, dat, dat motief, dat werkt natuurlijk enorm door. Je, je ziet hetzelfde in de ontdekking van de hemel. Je ziet het ook in een oh ja, uh, recente televisieserie als Homeland. En zo. En, uh, maar ja, ik zei in het begin al... Kijk, uh, ik verwacht eigenlijk niet zo dat deze mensen uh, uh, deze mythe kennen. Maar... Ik denk wel dat, uh, dat dat idee van romantiek of van hoofdse liefde nog steeds, nog steeds uh, bestaat. En wij zien om een of andere reden, nou, om een of andere reden is duidelijk, wij zien voetballers als iemand die iets heel erg goed kunnen, dus met een talent. En we denken vanuit die romantische ideeën ook dat ze dat ze ook uh, iets heel erg uh, door dat bijzondere, dat ze ook bijzondere mensen moeten zijn. Met nou. bijzondere eigenschappen, die zich bijzonder moeten gedragen. Nou. En, ik, nou ja, nee, ik weet ook wel beter, maar tegelijkertijd denk ik toch dat dat onze fascinatie eigenlijk wel verklaart voor, uh, voor ja, dit nogal alledaagse drama. Dit komt natuurlijk wel vaker voor. Ja, ja. ja oh, oh, en dan ook nog bevriend allemaal. Hé, hey, en uh, zou wel geschikt zijn voor een roman, hè? Die, uh, dit. Hier kan een roman uh, over geschreven worden, denk ik. Ja, het kan een roman zijn, maar die bestaat natuurlijk al. Het is eigenlijk een verhaal in een modern jasje. Het is geweldig als een roman over verschijnt... maar dan moet je er eigenlijk wat meer leed aan toevoegen. Oké, dankjewel Jeroen Vullings. Ja, morgen dan zit hier Rob Trip. En zo meteen in Gazeluna hoort u Oeke Hogendijk die die documentaires heeft gemaakt over de verbouwing van het Rijksmuseum. Wat ik nog zeggen hätte, het een sigaretten. En een laatste glas in steen. Je carrière kent er geen barrière. En je leeft er zonder frontières. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.